Bij Dordrecht is een automobilist duizenden euro's kwijtgeraakt... omdat hij zijn portemonnee op het dak van zijn auto had laten liggen. Hij zag in zijn achteruitkijkspiegel dat briefjes van 50 over de weg dwarrelden. Automobilisten stopten om de biljetten te pakken. Hij reed een rondje en toen hij weer langs die plek kwam bleek dat een vrouw er met het meeste geld vandoor was. Ze had de andere automobilisten wijsgemaakt dat zij haar portemonnee op het dak had laten liggen. Daarop hadden veel mensen haar het geld gegeven. De politie is op zoek naar de vrouw die met een man en twee kinderen in een blauwe auto zat. De echte eigenaar is zo'n 3000 euro kwijt.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 De wielerklassieker Milan Sanremo is gewonnen door de Duitse Tiolek. Hij was de snelste in de sprint van een kopgroep van zes. Tiolek versloeg de Slovaakse favoriet Sagan. De Zwitser Concelara eindigde op de derde plaats. De eerste wielerklassieker van het seizoen was vanwege barre weersomstandigheden een stuk ingekort. Door hevige sneeuwval werd een deel van het parcours door de renners per bus afgelegd. En in de Eredivisie heeft Ajax met 3-2 gewonnen van AZ. Feyenoord versloeg FC Utrecht met 2-1. Daardoor staat Ajax nu weer bovenaan, gevolgd door Feyenoord en PSV op één punt. FC Twente boekte de eerste overwinning van dit jaar bij FC Groningen. Het werd 3-0. Breda was te sterk voor hekkensluiter Willem II, 4-0. Dan nog het weer bewolkt en vanavond toenemende kansen op een stevige bui. Vannacht op meer plaatsen regen. Morgen een enkele bui met af en toe zon en dan wordt het 5 tot 8 graden.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 MT500 Event, 25 april, mt500.nl Dit is Radio 1, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijne. Het meest dramatische was mijn ontvoering in 2006. Ik ben zelf ontvoerd en mijn vader en broer zijn beide door terroristen vermoord. Verlang je terug naar de oude tijd? Natuurlijk. Toen verdiende ik tenminste nog voldoende geld. Ik verdiende 3000 dinar, genoeg om mijn gezin te voeden. Ik had het goed. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. De wekelijkse blik op de wereld namens de VPRO. Op 19 maart 2003, op twee dagen na tien jaar geleden... opende het Amerikaanse leger de aanval op Irak. Maar het was argument dat de daar aanwezige massavernietigingswapens... de wereldvrede bedreigde. Nou, we weten globaal wat er daarna gebeurde. Saddam Hussein werd verdreven. Hij werd veroordeeld en opgehangen voor de ogen van zijn volk. De massavernietigingswapens werden nooit gevonden, wel kwamen er verkiezingen. En inmiddels zijn de laatste Amerikaanse troepen vertrokken. Wordt het aantal Irakese slachtoffers geschat op 100.000... en worden de kosten geraamd op 1000 miljard dollar. Zijn de Irakezen iets opgeschoten met deze invasie? En hoe staat het land er nu voor? We horen over bomaanslagen in Bagdad, maar hoe vergaat het de rest van het land? We zoeken naar antwoorden dit uur en zijn daartoe naar Brussel gereisd... want daar woont en werkt onze speciale hoofdgast, Joost Hilterman. Hij wordt in Nederland en ver daarbuiten gezien als dé Irak-expert. is al jaren verbonden aan het ICG, de gerenommeerde denktank... de International Crisis Group en bekleedt daar inmiddels een positie binnen de leiding van de organisatie. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Ja, welkom, Joost Hilterman. Goedenavond. Eerst het uh, laatste nieuws voordat we het uitgebreid over Irak gaan hebben. Uh, u volgt uiteraard namens de ICG ook de strijd in Syrië uh, nauwgezet... Vandaag, vannacht eigenlijk, kwam het bericht dat er weer een hoger hoge Syrische militair is overgelopen. Generaal-major Ghalouf, zegt het u iets? Nee, die naam niet, maar er zijn veel generaals in het Syrische leger. <laughs> ja, nou, nu dus weer eentje minder. Precies. Um, ik las van de week ook ergens dat het Syrische leger inmiddels zo'n beetje gehalveerd zou zijn... door gevolgen als volg van zowel slachtoffers als en deserties. Kan dat kloppen? Nou, gehalveerd weet ik niet, maar het is duidelijk wel zo... dat het geleidelijk aan zwakker aan het worden is. En er komt een, een moment natuurlijk uh, wanneer de zaak gaat omslaan. En of dat nu morgen is, of over een maand, of over een half jaar... of over een jaar, dat weet ik niet. Nee. Hebt u het idee dat dat moment er al aankomt? Of is dat nou Ik denk dat het onvermijdelijk is. Ja. Het is echt een vraag van wanneer. En uh, wat gebeurt er ondertussen met, uh, met het land zelf en met de mensen? Mm -hmm. En wat voor een overgang wordt, komt er dan voor de mensen? Wordt het uh, chaotisch en gewelddadig? Of uh, is het nog mogelijk om een, uh, een soort uh, vreedzame overgang te hebben... naar een, een, nieuwe, nieuwe, ja, een nieuwe orde? Ja. En is het, uh, gezien het feit dat er onvermijdelijk zo'n overslag komt... Zou het nuttig zijn, zoals de Britse premier Cameron en de Franse president Hollande de afgelopen dagen hebben gezegd, en voor Hollande was dat nieuw, tijdens de Europese top vlak daarvoor en daarna zei hij dat Frankrijk nu ook vindt dat de Europese Unie wapens zou moeten gaan leveren aan het verzet. Zou dat een goed idee zijn op dit moment? Nou, wij vinden van niet. Het uh, eerste punt is dat er uh, meer wapens naartoe gaan... hoe uh, heftiger het, het, het vechten wordt. En uh, het uh, Syrische leger... Is nog steeds sterker op dit moment en dus kan harder doorvechten. En zo gauw ze dus uh, uh, ja, meer tegenstand vinden, gaan, gaan ze waarschijnlijk grotere wapens gebruiken. En ten tweede weten we ook niet waar die wapens naartoe gaan. Uh, er zijn veel groepjes daar in Syrië die uh, allemaal verschillende agendas hebben en eigenlijk tegen elkaar inwerken. En het blijft dan, wordt natuurlijk, het blijft dan de vraag: uh, als die regering dan op een gegeven moment valt, uh, wie komt er dan aan de macht en hoe wordt er over gevonden? Mm -hmm. Ja, nu is dat inderdaad een kwestie. Uh, Moaz Al-Ghatib, die een, een beetje de leider van, uh, de, in ieder geval de politieke tak van het verzet is nu, van de Syrische Nationale Raad, uh, die heeft ooit gezegd, een tijdje terug: Als jullie ons niet steunen, dan moet je ook niet denken dat je straks nog invloed hebt in Syrië. Is, is dat niet een reden om wel wapens te leveren? Het hangt er vanaf wat voor, een, wat voor invloed uh, je wil hebben en, en, en hoe je dat kunt bewerkstelligen. Um, door, door wapens te sturen, dat is natuurlijk één methode, maar dat heeft andere consequenties. Maar je kunt ook humanitaire hulp bieden en dat is denk ik op dit moment ontzettend belangrijk... en dat wordt ook te weinig gedaan. Mm -hmm. da da daar moet de prioriteit liggen nu. Na al die vluchtelingenkampen uh, langs de grens met Turkije en Irak en Jordanië... Ja. Goed, nou um, we komen aan het eind van dit uur vermoedelijk ook nog wel weer over Syrië te spreken. Want er is natuurlijk ook een dynamiek tussen Syrië en Irak. Maar laten we het nu uitgebreider over Irak gaan hebben. My fellow citizens, at this hour American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Om half vier Nederlandse tijd openen de Amerikanen de aanval op Irak vanaf marineschepen. Het meubilair van het politiebureau komt nu naar buiten. De stoelen naar buiten brengen. Ja, buiten gooien. De buiten gooien. Battle of Irak. De Verenigde Staten en onze allies. De executie vond plaats in het noorden van Bagdad. De laatste ogenblikken van Saddam werden volledig gefilmd... en vanochtend getoond op de Iraakse televisie. Ja, dat was het, het eerste jaar... Uh... Na de inval in een notendop. Ik zei het er net al, de komende week is het precies tien jaar geleden dat de Amerikanen Irak binnenvielen. Onder de naam Shock and Awe begon in de nacht van 19 maart het bombardement op Bagdad. Iedere paar minuten sloeg er een raket of een bom in. En de volgende dag trokken de troepen van de Coalition of the Willing. de coalitie van de welwilligen, het land binnen. Um, Joost Hiltman, waar was u toen die eerste beelden binnenkwamen. toen de invasie begon? Weet u het nog? Ik uh, was in. Uh, waar was ik? Ik was in Jordanië. Hmm. En hoe kwamen die beelden tot u? Zat gewoon achter de televisie? Gewoon of? achter de televisie, ja. Ja. ja. En wat vond u er toen van? Nou, uh, ach, het hadden we al eens eerder gezien, in 1991 natuurlijk, zo'n aanval. Dus het uh, zag er echt niet, uh, niet anders uit. Uh, enig, wat mij opviel, vooral toen, uh, toen de Amerikanen Bagdad binnenvielen, is dat ze zo'n... Uh, zo'n standbeeld uh, omvergetrokken hebben en dat dat niet door de Irakezen zelf gedaan werd, maar door de Amerikanen. En ik vond dat al typerend. Hmm. Want ik dacht, als je dit nou voor de Irakezen is, waarom doen de Irakezen dat zelf niet? Waarom hebben ze de hulp van de Amerikanen nodig bij het omvertrekken van, van hun standbeeld? Ja. Was u dat toen voor of tegen, tegen die inval? Nou, ik was tegen de inval. Uh, niet omdat ik uh, voor het regime van Saddam Hussein was. Er zijn hmm. weinig mensen die daarvoor waren. Maar omdat ik vond dat of dacht dat de Amerikanen misschien wel op een gegeven moment het regime omver zouden kunnen werpen, maar niet er in staat toe zouden zijn om een nieuwe orde op te richten en een, een, een democratisch systeem te stichten. Ik ben bang dat u daar een beetje gelijk in hebt gekregen, maar daar zullen we het later over hebben. Um, als we nu terugkijken, er, zijn, de, de, er waren toen allemaal argumenten, het belangrijkste argument toen van de Amerikanen was die massavernietigingswapens. Uh, maar er zat ook een argument bij van we gaan democratie verspreiden in uh, het Midden-Oosten en uh, vooral de tegenstanders zeiden het gaat gewoon om olie. Wat, wat denkt u achteraf? Nou, toen ik, toen ik in Bagdad aankwam, toen zeiden daar de Irakezen zelf van: ja, er zijn twee redenen voor deze oorlog. Eén is olie, en de andere is Israël. En ik denk dat het uh, geen van beide zo was. Um, dat het voor de Amerikanen echt een punt van was. Wij kunnen dit regime omverwerpen. En als we het kunnen, moeten we het ook doen. Want er zijn andere dreigementen in de, in de regio, vooral Iran. En dan moeten we een boodschap aan, te, naartoe sturen. Want uh, er was natuurlijk de vrees dat Irak wel uh, massavernietigingswapens had. Maar het was heel duidelijk dat Iran die had. En ik denk dat, uh, dat uh, dus door uh, het regime in Irak omver te werpen. Hetgeen niet zo moeilijk zou zijn. Mm -hmm. Dat de Amerikanen daarmee een boodschap wilden sturen aan Irak. En in 2003 heeft Iran is ook opgehouden met zijn programma van massavernietigingswapens tijdelijk. En dat was duidelijk omdat die boodschap even ontvangen was. Maar toen de dingen verkeerd gingen in Irak, is Iran weer doorgegaan. Ja, want als dat de bedoeling was, zou je kunnen zeggen, dan is het echt kan mislukt. Want de sloptositie van Iran is alleen maar versterkt, of niet? Precies, maar dat is omdat de, de, de toestand in Irak helemaal verkeerd gegaan is voor de Amerikanen. Ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Aan de telefoon heb ik ook Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Goedenavond, meneer van Balen. Ja, goedenavond. Um, als ik het me goed herinner, was u in de tijd wel een voorstander van de inval, hè? Ja, absoluut. Het feit dat uh, he, eerst jaren daarvoor was koe bezet, uh, Daarvoor was er gifgasaanval geweest uh, bij de Koer, de Halapja. Uh, het land beweerde uh, allerlei massavernietigingswapens te hebben. Uh, en op een gegeven moment uh, moet het uit zijn. Mm. En ik. Blij met de inval. Ja. En het Irak van vandaag is dat een beetje wat u voor ogen had toen u voor de inval was? Ik geloof dat niemand uh, de situatie nu als ideaal beziet of uh, dat als doel had. Hè? Want uh, Irak is heel slecht bestuurbaar. Er zit verschil in, Koerdistan gaat eigenlijk goed. Het Syrische deel gaat ook wel, maar het midden, het Sunidische deel uh, gaat slecht. Uh, het land uh, kan niet goed op eigen benen staan. Uh, nou, terrorisme. Uh, dus dat heeft niemand gewild. Nee, dus, dus als het resultaat zoveel minder is als wat u toen gedacht had, welke verkeerde inschatting hebt u dan gemaakt? Ik denk niet dat ik zelf of dat degenen die voorstander waren van de inval een verkeerde inschatting hebben gemaakt. Maar na de inval, kijk, de inval is vrij snel binnen zes weken gelukt. Uh, maar daarna zijn enorme fouten gemaakt. Met name dat dus het hele uh, staatsbestel van Saddam zijn... Kapot werd gemaakt. Maar had u ingeschat dat de Amerikanen dat beter zouden aanpakken? Ja, omdat de Amerikanen uh, grote ervaring hadden in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog, waar ze uh, ook bijvoorbeeld in Duitsland niet alle rechters, alle politieagenten en noem maar op hadden weggestuurd, uh, maar het, uh, laten we zeggen, het staatsbestel deels intact lieten en de ergste oorlogsmisdadigers natuurlijk gingen vervolgen. En dat is niet gebeurd in Irak. Ze hebben niet. De, de ernstigste misdadigers zijn uitgelegd, maar ze hebben eigenlijk het hele bestel omver gegooid. Ja. Dat betekende ook dat mensen die in het leger zaten, werden bijvoorbeeld niet ontwapend. Uh, maar het, weger, het leger werd opgeheven en mensen gingen met wapens en al verdwenen. Ja. Maar dus mag ik heel ze... even naar meneer Hilterman? Meneer Hilterman, u zei net, uh, ik dacht ze kunnen die, die, dat regime wel wegkrijgen, maar ze kunnen daarna niet opbouwen. Wat had meneer Van Balen toen kunnen weten, denkt u over hoe de Amerikanen dat zouden aanpakken. Nou, Amerika werd toen geleid door een, door een groep ideologen... die um, e eigenlijk democratie naar het Midden-Oosten wilden brengen... naar de Arabische wereld, maar die er verder niets aan wilden doen. En die, die hadden helemaal geen, uh, geen zin om voor nation building, hè, om, om nieuwe, een nieuwe orde op te bouwen. Dat was nooit ge, hoorde niet bij hun ideologie. Hmm. Het ging meer om van, dat moeten dus mensen zelf doen. We hebben onze eigen vriendjes, dat waren allemaal ballingen... Eh, die eigenlijk op een westerse manier dachten. En die werden meteen aan de macht gebracht... en die zouden dan wel de zaken op orde stellen. Maar dat is te, helemaal verkeerd gegaan... omdat die mensen gewoon geen lokale steun hadden. Ja. Had, had u dat niet kunnen weten toen, meneer Van Balen... dat er een, een uh, regering aan de macht was de regering Bush namelijk... die eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd was in nation-building. Nee, dat leek er toen zeker niet op. Ik kijk ook naar mensen als Colin Powell. Die hadden groot gezag ook uh, bij ons... Uh, werden gezien als gematigde, verstandige mensen. Maar die schaamt zich nu nog voor die diavoorstelling in de Verenigde Naties. En terecht natuurlijk, want dat is ook iets waar, wat op mij indruk maakt... Uh, maar kijk, het probleem was nogmaals niet de inval zelf, maar wat er daarna is misgegaan. Ik noemde dat net dat het hele land verpulverde. Uh, en dat is een grote inschattingsfout geweest. Maar helaas, ik zat niet in het Pentagon, nog in het State Department. Nee. Um... Nu zijn wij zelf ook betrokken geweest uh, uh, bij die oorlog. Um, we hebben met ongeveer 1300 Nederlandse militairen... twee jaar in de Iraakse provincie Al Mutanna gezeten. Hebt, hebt u enig idee um, hoeveel geld we daar aan besteed hebben, meneer Van Banen? Ik heb het niet uitgerekend, maar dat, uh, dat zijn uh, uh, vele miljoenen geweest. Uh, dat zal tientallen miljoenen misschien tegen de honderd miljoen zijn aangewezen. Als je alles optelt, is een groot bedrag geweest. Ja, en ik, ik las gisteren een verhaal in de Volkskrant... dat het Nederlandse leger daar voor wederopbouw... zo'n beetje 12 miljoen dollar heeft uitgegeven, zo'n zo 600 projecten. Maar dat we eigenlijk, sinds we daar weg zijn... geen flauw idee meer hebben wat er met dat geld gebeurd is. Zeker nog als je de internationale pers leest hè, die daar geweest zijn. Uh, dit weekend hebben we natuurlijk ook allerlei beschouwingen in internationale kranten gestaan. Is er weinig uh, van die opbouw overgebleven. Alleen waar het toen om ging. Uh, hè, Nederland heeft politieke steun verleend aan de inval. Maar heeft niet, uh, was niet betrokken. Maar is daarna met het mandaat van de VN in Almoedana gaan zitten. Om rust te bewaren, stabiliteit te brengen. Opdat dus niet het hele land... Uh, daarom moesten in elke provincie toch wel uh, buitenlandse troepen... zijn. het hele land niet in elkaar zakte verder dan het al gezakt was. Dat is goed geweest in die periode dat Nederland gezeten heeft. Ja. Het uh, blijvende opbouw, ik geloof dat ook uh, het ministerie van Defensie... of de Tweede Kamer hebben besloten dat er moet gekeken worden... wat is er nou blijvend achtergebleven, dat zal zeer beperkt zijn. Ja, nou, we hebben daar uh, even over gebeld met Irak. Hallo, Marhaba. Hallo, Slamat Malam. Bellen met de wereld. Hallo, please check and try again. Ja, dat zeg ik nou wel, dat we gebeld hebben met Irak. Maar dat is helemaal niet waar. We hebben gebeld namelijk met Den Haag. Maar wel degelijk om te vragen hoe het in Al Al-Mutana is op dat moment. Want in Den Haag woont de Nederlandse Irakees Ali Al-Sabari. Hij is business-analyst bij een handelsbedrijf. Al zijn familie woont nog bijna in de provincie... waar de Nederlanders dus tien jaar geleden de vooruitgang kwamen brengen. Wij vroegen Ali Al-Sabari om te beginnen... in wat voor gebied onze jongens destijds gezeten hebben. Al-Mutana bestaat voornamelijk uit Sahara... Uh, het is geen uh, olieprovincie in Irak zoals Basra bijvoorbeeld of, of Missan. Maar het staat wel bekend om, om de landbouw en, en, en de agricultuur. De Nederlanders, dat waren dus zo'n uh, 1300, die hebben daar uh, ook uh, gezeten. Wat hebben ze daar eigenlijk gedaan? Die hebben vooral de vrede bewaard na de val van het dictatuur van Saddam Hussein... En daarnaast om de relatie te versterken met de uh, lokale bewoners hebben ze wat uh, schooltjes gebouwd enzovoort. Denk aan uh, kleine medische centra's en, en, en wat uh, wegen die, die essentieel waren voor sommige dorpen. We zijn nu negen jaar verder. Staan die schooltjes en die ziekenhuizen er nog steeds? Jazeker, ze zijn er wel. Um, kijk, momenteel verschillen ze niet zoveel in uh, bijvoorbeeld de scholen in, in leiding geven enzovoort. En manier van lesgeven uh, verschillen ze niet zoveel van de gewone Iraakse scholen. Maar die zijn er uh, nog steeds zeker. En ik moet zeggen dat uh, over het algemeen uh, is men best wel positief over de Nederlanders die daar hebben gezeten. We dus vinden het wel jammer dat nu bijna geen contact meer is met Nederland. Terwijl er wel andere landen die hebben het contact gehouden met die steden waar ze hebben gezeten. Dus Nederland is 2003 weggegaan en heeft nooit meer van zich laten horen. Dat is inderdaad wel de indruk bij de mensen. Maar wat zouden we dan precies kunnen doen op landbouwgebied in de, in de, in de Sahara? Uh, ik, ik was um, een paar maanden geleden nog in Irak en, en ik heb daar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om, om, om, om landbouwprojecten vanuit Nederland met de Nederlandse know-how in Irak te doen. Want Irak importeert 80 tot 90 procent van haar groente en fruit. En, en dat eh, Terwijl het land voldoende water en grond heeft, ik denk vooral de know-how die wij hebben is daar uh, heel erg hard nodig... En, en eh, dat zouden wij bijvoorbeeld kunnen gebruiken om, om dat te doen... naast het watermanagement natuurlijk. Dus het is echt een win-win situatie. En waarom denkt u dat wij dat niet doen? Heeft u daar wel eens nou, achteraan gebeld? Uh, ja, zeker. Uh, en ik denk dat wij wat meer gedurfd moeten uh, ondernemen. Ik denk dat wij soms uh, te voorzichtig zijn. Kijk, we zijn nooit de eerste, maar ook nooit de laatste. We hoorden Ellen van Dalen in gesprek met Ali, Al Ja, meneer Van Balen, we kunnen dus zeggen dat de Amerikanen niks aan nation-building hebben gedaan, maar wij ook niet echt, hè? Ja, maar dat konden we ook niet. Het was een stabiliteitsmissie, zorgen dat er geen gedoe is, kleine projecten. En dat betekent dat wij de provincie netjes hebben achtergelaten. Maar meer kon je ook niet doen. We hebben daarna in Zuid-Afghanistan natuurlijk een nieuwe missie zijn we begonnen... Uh, dus we hebben gedaan wat we konden. Uh, ik denk dat Nederland daar trots op kan zijn. Maar of het duurzaam is, eigenlijk is de man die net sprak positiever dan ik ben. Nou, hij Behalve af... dat hij zegt, we hebben nooit meer wat van jullie gehoord. Ja, maar de vraag is natuurlijk, uh, wat kun je nog doen? Uh, als Nederland nog landbouwprojecten had kunnen voortzetten... dan zeg ik, nou ja, dat had misschien gekund op het van ontwikkelingssamenwerking. Uh, en ik vind ook dat de Europese Unie... He, dat is toch een, een groter blok dan, dan alleen Nederland. Ik kan best kijken wat er nog in Irak gebeuren kan. Dan... Ja, Joost Hilterman, uh, had, hadden we daar meer kunnen doen in al Mutanna? Nou, kijk, het probleem was niet uh, hoeveel geld je eraan besteedde. En natuurlijk is er uh, in die periode natuurlijk uh, wel, is het wel vreedzaam gebleven. En dat is heel was heel belangrijk voor de Irakezen. Dus daar zijn ze wel dankbaar voor. Maar wat betreft de wederopbouw... Uh, dat is niet een kwestie van geld eraan, na, tegenaan gooien... maar het was een kwestie van wie neemt de besluiten. En um, wat de Amerikanen deden in, in geheel Irak... en dus de Nederlanders en de Italianen en de Japanners die in een andere gedeelte zaten, bepaalde, een specifieke gedeelte zaten... wat die deden was gewoon, wij hebben het geld... Wij gaan het, gaan het besteden. Uh, wat hebben jullie nodig? Uh, dit, dat, oké, okay, hier is het geld. Maar er werden nooit door die Irakezen zelf besluiten genomen van dit zijn onze prioriteiten. Mm -hmm. Dit gaan we doen. En de vraag is dat van hoe gaan we dat onderbouwen? Dus op een gegeven moment wordt er geld ge ge ge gegeven om een school te bouwen. Maar er wordt verder geen, geen poging ondernomen om ook leraren te, te, te trainen en, uh, en voor te bereiden. En er is verder geen, niks voor de upkeep. Voor de, voor, om, om die scholen te onderhouden wordt er iets gedaan. Mm. Dus op een gegeven op dit moment zijn die scholen, het gebouw staat er... en dan na een jaar of twee jaar is er geen, geen onderbouw, dus valt het weer weg. En dan wordt het toch een beetje zinloos, meneer Van Baal, of niet? Nee, want op dat moment was die stabiliteit nodig. Dus ik vind dat wat we toen hebben gedaan, dat het juist en goed was. Uh, en dat het relatief weinig, laten we zeggen, in de toekomst heeft gewerkt. Maar daar ging het toen ook niet om. Maar ik zeg, er zijn inderdaad fouten gemaakt. Uh, te beginnen, wat ik al noemde, door het hele staatsbestel af te breken... En daarmee waren er weinig Irakezen, ook op provinciaal niveau... die eigenlijk besluiten konden nemen. Dat ben ik met Hilterman eens en dat is een slechte zaak geweest. Goed. Ik dank u hartelijk, meneer Van Balen, dat u even aan de telefoon wilde komen. Graag gedaan. En ik spreek hier verder met Joost Hilterman, de Irak-expert... van de internationale denktank International Crisis Group. Want u luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO. U kunt ook twitteren over deze uitzending via het BBVPRO. Allemaal kleine letters. Ja, uh, Joost Hilterman, uh, ik hoorde Tony Blair, geloof een week geleden of zo, uh, zeggen dat Irak er uiteindelijk toch beter aan toe is dan onder Saddam Hussein. Kan je dat zeggen? Het hangt vanaf hoe je ernaar kijkt en, en wie het vraagt. Als je het aan de Koerden vraagt, dan zeggen die natuurlijk is het een stuk beter. Want die hebben ontzettend geleden onder Saddam Hussein. Ja, daar is geen kwestie van. Dus voor hen is de toestand beter. En je kunt zeggen van, er is geen echte democratie in Koerdistan... en het is daar verschrikkelijk corrupt. En dat klopt allemaal. Maar... Er is vrede, de mensen kunnen uh, hun kinderen naar school sturen... die komen weer levend naar huis. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Mm -hmm. En ze kunnen een eigen, eigen ja, quasi-staat uh, oprichten. En dat is voor, voor hen ook heel belangrijk. Dat dus, is één de Koerden. Koerde. Wat betreft de shiïten, ja, het probleem is... aan de ene kant zijn ze blij dat ze van Saddam Hussein af zijn... want die was natuurlijk ook niet goed voor de Shiiten of voor, vooral voor de, voor de religieuze Shiiten. Uh, aan de andere kant ja, is er gewoon veel aanhoudend geweld... in dat gedeelte van Irak, het grootste gedeelte van Irak. Dat is vooral het zuiden van Irak. Van, maar ook het, het centrum, ook Bagdad. Mm -hmm. en, mm -hmm. en, en daar is het probleem dus dat, dat het vooral sectarisch geweld is... en dat de, de, de shiiten daar het nog steeds het doelwit van zijn. Dus aan de ene kant... Ja, het staatsbestel is nu eigenlijk Shiitis, of de, de overheid is meerderheid Shiitis. Die willen dan ook de mensen beschermen, maar dat, dat kunnen ze nog niet. De capaciteit bestaat er nog niet voor. Um, en dus de toestand blijft onstabiel. Mm -hmm. En je weet eigenlijk niet, als je of bijvoorbeeld naar de markt gaat, of je kinderen naar school stuurt, of men wel levend weer thuiskomt. Dat, ja. dat geweld blijft. Ja. En, en, en de soenieten, want er is een fase geweest in de burgeroorlog die gevolgd is op, op de inval. Uh, waarbij met name de soenieten die, eh, Saddam was een soeniet, uh, die, die niet allemaal Saddam gesteund Tuurlijk. hebben, maar ja. die wel tot zijn, uh, in ieder geval stamverbanden en, en in ieder geval geloopsgroep hoorden dat die zich ook hebben verzet tegen de Amerikanen. Later hebben de Amerikanen dat, dat, uh, hebben een verbond gesloten met die soenieten. Hoe is hun positie nu? Ja, kijk, je moet altijd voorzichtig zijn met deze categorieën van Sunnieten en shiiten. want ze zijn natuurlijk onderling volkomen verdeeld. Maar uh, kijk, de Soenieten als een groep zijn in het algemeen uh, hebben verloren na, na, de, na de oorlog en vanwege de oorlog. En uh, ze hebben hun politieke leiders uh, hebben geprobeerd, vooral na die burgeroorlog, om weer zich in de politiek te mengen en mm -hmm. een rol te krijgen binnen, binnen de regering. Dat is tot op zekere mate gelukt. Uh, maar ze hebben niet echt de macht. Want de regering bestaat nu uit... Drie partijen. Dat is een uit, coalitie. Een Shaitische, een Koerdische well, en. Een een politieke partijen. En dat dat ja. zijn Koerdische partijen, een Shiaïtische partijen en Sunnitische partijen. Partij. Ja, maar de echte macht ligt bij de Scienten, of niet? De echte macht ligt bij de Sjaïden. Ja. We ja. hebben een uh, rondje gebeld met gewone Irakese burgers om ze te vragen wat zij van de toestand in hun land vinden. Het land waar ze, ondanks alle problemen toch gebleven zijn de afgelopen tien jaar, luistert u naar een eerste verslagje van Rick Delhaas en Galan Sharif. Als eerste bellen we met Samir Soudani. Een ingenieur die vroeger in Bagdad woonde, maar het geweld is ontvlucht... en nu in de veilige Koerdische regio in het noorden woont. We vragen hem hoe hij de Amerikaanse inval en de afgelopen tien jaar heeft ervaren. Ik noem het zelf een bevrijding. Helaas moest dat via een oorlog gebeuren... Zonder die oorlog was er geen mogelijkheid om van Saddam Hussein af te komen. Het klinkt misschien een beetje overdreven, maar ons leven is pas echt begonnen in 2003. Daarvoor hadden we geen leven. Het enige recht dat we hadden was om adem te halen. Verder hadden we nergens recht op. Wat is het belangrijkste wat je hebt meegemaakt? Het meest dramatische was mijn ontvoering in 2006. Ik ben zelf ontvoerd en mijn vader en broer zijn beide door terroristen vermoord. Ik weet dat al Qaeda erachter zat. Dat hebben ze ook geclaimd. Mijn familie werd genoemd in één van hun verklaringen. Ik ben niet de enige die zoiets is overkomen. Tienduizenden Irakezen zijn op die manier vermoord. Families en mensen die net als mijn familie niets met politiek te maken hadden. Ja. Dat is de tol die we moesten betalen voor onze vrijheid. Maar het aantal slachtoffers onder Saddam was nog groter. Daarom ben ik naar het noorden gevlucht, naar Erbil. Is er verzoening mogelijk in Irak? Ik ben van nature optimist, dus mijn antwoord is ja. We krijgen Abu Hind aan de lijn. Hij is taxichauffeur in Bagdad en klaagt over de enorme concurrentie... waardoor hij weinig klandizie heeft. Is hij altijd taxichauffeur geweest? Nee, ik ben chauffeur geweest voor de Nationale Vrouwenvereniging van de Baatpartij. Na de inval van de Amerikanen werd de organisatie opgedoekt en werden we allemaal ontslagen. Ik heb 15 jaar in het leger van Saddam gediend. En ben daarna nog eens acht jaar chauffeur geweest voor de vrouwenorganisatie. Dat zijn 23 verloren jaren. Ik ben niet het van heb je kinderen? Ja, vijf. Drie zijn afgestudeerd aan de universiteit. Maar ze zijn werkloos. Met al dat sectarische gedoe zijn ze kansloos. Wat bedoel je? Omdat je Soeniet bent? Ja, ik ben Soeniet. En daarom hebben mijn kinderen geen kans op een baan bij de overheid. Verlang je terug naar de oude tijd? Natuurlijk. Toen verdiende ik tenminste nog voldoende geld... Ik verdiende 3000 dinar, genoeg om mijn gezin te voeden. Ik had het goed. Maar het gaat economisch toch beter? Ja, sommigen zijn miljonair geworden, maar ik niet. Ja, nou, de, een, een prachtige illustratie van wat u net zei... Uh, een, een, een, een koerd die redelijk tevreden is, hoewel die heeft moeten vluchten uit Bagdad... omdat hij ontvoerd was, en een Soeniet die heel ontevreden is. Ik las een uh, interview met Fali Nasser, een, een Amerikaans, een uh, van Iraanse afkomst. Een schrijver, denker. Die zei, de doos van Pandora is geopend met die inval. Want die tegenstelling, met name tussen Sjiit en Soenieten, maar ook met de Koerden... dat krijg je nooit meer terug in, uh, in de fles. Ja, als je de deksel van de pan afhaalt, dan uh, komt kom er van alles uit. En uh, dat die, die deksel kan niet meer terug vanwege de, de, de, de, de, ja, de spanning die erop staat. Als je een staatsbestel afbreekt en er niets voor in de plaats zet... dan komt er natuurlijk een chaotische toestand naar voren. En het is tot dusver eigenlijk nog een wonder dat het niet erger geweest is... dat die burgeroorlog op een gegeven moment tot een einde gebracht is. Maar ik verwacht... dat die situatie toch weer heel gauw terug zou kunnen komen. Want uh, het, het geweld is tot, laten we zeggen, 2007, 2008 heel sterk geweest. Toen hoorden we bijna dagelijks over bomaanslagen. Sindsdien is het minder geworden. Sindsdien is het minder, inderdaad. inderdaad uh, er zijn nog steeds bomaanslagen. Elke, elke week, elke dag hoor je wel van een bomaanslag. Maar het is een groot land en dus uh, eigenlijk de uh, meeste mer mensen merken dat niet zo erg. Je kunt gewoon in Baghdad rondlopen en, en rondrijden en, en niets merken daarvan. Maar je leest het wel in de krant of ziet het op, het, uh, op de televisie. Dus mm. het is eigenlijk, uh, elke dag is, is dat zo. Ja. Nu zijn er ook verkiezingen geweest. Uh, en uh, de regering wordt nu geleid door een shiit, al-Maliki. U zei net al, er zitten ook Koerden en Soenieten in... maar de echte macht ligt bij die shiiten. Ik las een stuk in de Independent en daarin werd gezegd... die regering dat is een van de meest dysfunctionele... en schurkachtige regeringen in de wereld. Bent u daarmee eens? <lacht> nou, dat, is een, dat is mijn vriend Patrick Coburn. Die zegt, die zegt het een beetje sterk. Uh, maar het is natuurlijk dat Irak op dit moment... een van de corruptste landen van de wereld is... Dat klopt wel. Maar ik denk dat uh, wat betreft schurken... dat dat een beetje overdreven is. En dat, dat uh, het probleem is dat deze politici eigenlijk uh, niet goed weet wat ze aan het doen zijn... En, en gewoon niet de capaciteit hebben om een regering te leiden. Uh, die hebben gewoon er geen ervaring mee. Dat waren eigenlijk guerrilla's in, uh, in, tot, tot 2003. En voor een groot deel ook mensen die uit het buitenland gekomen zijn. Allemaal uit, uit ballingschap teruggekomen ja. zijn. Ja. Mm. Die hebben gewoon er geen, geen ervaring in. Nee. Maar is het echt alleen een gebrek aan ervaring... of is het ook gewoon bottenmachtstrijd? De afgelopen jaren heeft uh, al Maliki twee van zijn soenitische vicepremiers uh, eruit gewerkt. Eén heeft zelfs moeten vluchten omdat ik geloof dat de doodstraf tegen hem geëist was... Um. Is het niet gewoon een botte machtsstrijd tussen Shiiten en Soenieten? Of is dat te simpel gedacht? Nou, Niet eens tussen Soenieten en Shiiten, maar tussen tuss tuss deze politieke groeperingen. En ik moet erbij zeggen bijvoorbeeld... dat een van de sterkste opponenten van, van Maliki is ook een Sjiit. Dat is Muqtada Sadr. Mm -hmm. Dus het, het, het ligt niet zo eenvoudig meer. En uh, dat is misschien ook wel het goede. Want uh, op een gegeven moment moet je coalities gaan bouwen... Die, waar Soenieten en Shiiten en Koerden bij horen. Um, en die uh, op een gegeven moment een nationale visie hebben en een strategie voor het land. En niet alleen voor hun eigen bevolkingsgroep. Maar daar zijn we toch nog veel ver vandaan, denk ik. Ja, en uh, waar, waar we denk ik, als ik uh, de stemmen uit Irak beluister... ook nog wel veel ver vandaan zijn, dan is het aan echte wederopbouw... waar toch al tien jaar over gepraat wordt. Laten we nog even naar de Irakezen zelf luisteren. Vian jalal Morkushi is secretaresse op het ministerie van cultuur in de Koerdische regio, in het noorden van Irak. Ze heeft haar hele leven in het dorp Ain Kawa gewoond en ze is van de christelijke minderheid in Irak. Over het algemeen is de situatie in Noord-Irak heel goed. Niet alleen de veiligheid, maar ook economisch gaat het hier goed. Christelijke organisaties kunnen hier in alle vrijheid opereren. Er zijn veel christenen uit het zuiden naar Iraks Koerdistan gekomen. Hoe heb je dat ervaren? In het verleden was Ayn Kawa een heel klein dorpje. En na 2003 kwamen er veel christelijke vluchtelingen... uit andere delen van Irak naar ons dorp. En daardoor is het dorp enorm gegroeid en gaat het economisch ook veel beter. Denk je dat er een toekomst is voor christenen in Irak? De toekomst voor ons christenen is onzeker. Hier in Koerdistan kunnen we wel gewoon leven. Maar ons lot in de rest van Irak is heel onzeker. Onze aartsbisschop riep op tijdens zijn inhuldiging deze maand om niet bang te zijn en niet uit Irak te vertrekken. Er zijn tienduizenden christenen uit Irak vertrokken. Irak. Ik weet niet of verzoening mogelijk is. De islamitische groepen onderling kunnen niet eens tot verzoening komen. Laat staan dat ze vreedzaam met ons christenen kunnen samenleven. In Basra, in het zuiden van Irak, krijgen we Abdul Sattar aan de lijn. Abdul Sattar, Abdullah Sattar, Madrasa. Hij is directeur van een basisschool en hij werkt al 37 jaar in het onderwijs. Hoe kijkt hij terug op de invasie en in de afgelopen 10 jaar? Het gaat niet alleen maar om de afgelopen 10 jaar. Irak heeft drie decennia veel ellende moeten doorstaan. Dictatuur, oorlog en economische sancties. En tenslotte de bezet in. Al die tegenslagen hebben de bevolking Murf gemaakt. Het probleem is vooral hoe het land wordt bestuurd. Al onze leiders zijn incapabel. Het land wordt ontwricht door corruptie. Hoe zit dat in het onderwijs? De corruptie in het onderwijs is net zo erg als in andere overheidssectoren. Alleen hier zijn scholieren er de dupe van. Irak heeft voldoende geld om binnen twee jaar goede onderwijsvoorzieningen op te bouwen. Maar na tien jaar zijn we nog geen stap verder gekomen. Dus er is wel voldoende geld. Er is geld. Er is geld. Maar het wordt verspild door wanbeleid en corruptie. We hebben ook gehoord dat jullie worden geïntimideerd door milities. Dat is het. Wat er in de rest van Irak gebeurt, zie je ook op onze scholen gebeuren. We zijn helemaal terug bij af. Tegenwoordig hebben tribale en religieuze machten het weer voor het zeggen. Dat is zelfs op de universiteit zo. Maar ben je nog wel trots op je werk als onderwijzer? Ja, ik ben nog steeds trots onderwijzer te mogen zijn. Koning Faisal, stichter van het moderne Irak heeft ooit gezegd, als ik geen koning was, zou ik onderwijzer willen zijn. Ja, dat kan je natuurlijk makkelijk zeggen als je koning bent. Maar um, waar deze meneer het ook over had, ja, er is geld. En, en niet zo'n beetje ook. Er komt 100 miljard dollar aan oliegeld uh, per jaar binnen in Irak. Waar gaat dat allemaal heen? Kijk, um, waar gaat dat naartoe? Ik denk dat het vooral in de zakken van de politici verdwijnt... Um, het meeste geld zou uitgegeven moeten worden aan de, aan, weer, aan de wederopbouw, maar die capaciteit bestaat gewoon niet. Uh, maar en... capaciteit bestaat niet? Ze hebben de mensen niet om het uit te voeren? Of... Ze hebben geen goede me methode om zich te organiseren en, en, en, en leiding te geven. En is dat nog steeds het gevolg van het feit dat de Amerikanen het hele ambtenarenapparaat van Saddam naar huis hebben gestuurd? Absoluut. Want zelfs het, ambtenaar, uh, het apparaat van Saddam Hussein was niet pro-Saddam. Was, dat was een bureaucratie, was een ambtenarij. Dus door de hoge pieten daarvan het land uit te sturen... Heb je, is het gewoon in elkaar gestart. En ja. dat is nog steeds niet opgebouwd. En wat betekent dat voor het openbare leven in Irak? Hoe, hoe ziet een stad als Baghdad eruit? Ik las een verhaal dat als het daar even hard regent... dat alle straten dan onder water staan. Want dat er wel 7 miljard aan een nieuwe reolering besteed is... maar dat er van alles in verdwijnt, maar geen water. Nee, dat is inderdaad het probleem. Er is ook geen, nog steeds geen, niet meer dan vier uur per dag elektriciteit. Dat is tot dusver na tien jaar nog steeds het geval. En dat is natuurlijk heel sneu voor mensen. En dat is, dat is gewoon, dat is typerend. Van, van de disorganisatie, de dysfunctionele... waar Patrick Coburn het had over had in de Independent... van de toestand in Irak vandaag. Ja, en, en, en als meneer Al-Maliki eh, daarop wordt aangesproken... heeft hij daar dan een verhaal over? Nou, dan zegt hij eerst... de Amerikanen maakten er een potje van... en ten tweede was er een burgeroorlog. En het is eigenlijk pas sinds 2010 dat ik de kans heb gehad... om, om een regering te leiden waar ik echt aan de macht sta. En zelfs nu kan ik, sta, ik ben nog niet aan de macht... want ik, ik Werk ik werk met een coalitie die mij zit tegen te werken en de, mijn, mijn coalitiepartners zijn mijn opponenten. Uh -huh. En heeft hij daar een beetje gelijk in? Ja, of natuurlijk heeft hij daar een beetje gelijk is in. Is het want... alleen maar het verhullen van het feit... dat toch vooral geld in veel diepe zakken verdwijnt daar? Nou, Er is ongebreidelde corruptie, dat is het grootste probleem. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk dat zijn coalitiepartners... hem tegen zitten te werken. En zelfs geprobeerd hebben het afgelopen jaar... om hem via een motie van wantrouwen weg te werken. Dus hij, hij, hij heeft een, een groot aantal uitdagingen voor zich. Mm. Um, maar hij is, het probleem is dat hij gewoon de, de corruptie niet kan uh, intomen. Ja. Nou, nou, is het belangrijkste argument van mensen die zeggen... Hè, zoals Tony Blair, het is toch beter dan onder Saddam... is dat het toch voor de meeste mensen veiliger is geworden. Hè, dat je niet meer bang hoeft te zijn voor de klop op de deur, zal ik maar zeggen. Als ik deze meneer hoor over milities die, die zelfs op zo'n school intimideren... ik zag ergens een interview met die man die uh, met een voorhamer... dat standbeeld van Saddam... Uh, naar beneden geslagen heeft, die zegt ook... toen hadden we één dictator, nu hebben we er een paar honderd. Is dat inderdaad het beeld? En is het dan wel zoveel veiliger geworden voor gewone mensen? Nou, er zijn geen milities meer. Die meneer had het over het verleden. Er zijn geen milities meer. Er is nog wel intimidatie natuurlijk. Maar dat komt omdat, er, omdat de politie-eenheden nog vrij zwak zijn. Um, maar um, ik, ik denk dat op het moment dat je dat er op dit moment uh, gewoon nog geen, geen methode gevonden is... voor de Irakse staat de Irakse overheid... Uh, om van zich te laten doen gelden. Mm. En dus uh, is er geen wederopbouw. Uh, er, is, uh, er, zijn, er zijn misschien geen milities, maar wel intimidatie. Um, en als er iets verkeerd gaat, vooral dus in de regio, in Syrië of wat dan ook... dan kan het weer overslaan op Irak. En dan zie je dat alle oude problemen meteen weer terugkomen. Ja. De Amerikanen zijn nu weg. Is dat belangrijk geweest dat die weg zijn gegaan? Wat heeft dat voor invloed gehad? Nou, natuurlijk is het belangrijk, omdat nu Irakezen zelf hun eigen besluiten kunnen nemen. En wat, wat voor beeld zien we sinds de Amerikanen weg zijn? Nou, dat de toestand eigenlijk heel weinig veranderd is. Uh, het geweld is niet, uh, niet toegenomen sinds het vertrek van de Amerikanen. Dus voor de veiligheid waren ze niet meer nodig. Um, en uh, Irak kan zich nu proberen zelf te ontwikkelen als een Iraks land, met een eigen nationale soevereiniteit, een eigen trots, een eer, zelf eer. Uh, dat is allemaal belangrijk, maar dat zal lang gaan duren. Dat gaat, dat gaat zeker een generatie duren. En als de toestand in de regio een beetje stabiel blijft... dan zal het ze ook wel lukken, denk ik. Maar dat is de grote vraag. Ja, een van uh, de redenen die mensen in de tijd vermoeden bij de invallen... Nu zei het zelf ook al een beetje... ze wilden een signaal vooral naar Iran afgeven... Uh, maar ze wilden waarschijnlijk ook vermoedelijk... een paar militaire bases overhouden in Irak. Is dat eigenlijk gelukt? Nou, er zijn geen Amerikaanse bases meer in Irak... Uh, dus dat is niet gelukt. Uh, maar ze hebben nog wel vrij veel controle over het luchtruim... omdat de Irakezen daar weer geen, niet de capaciteit toe hebben. Dus um, de Amerikanen spelen natuurlijk nog wel een grote rol. Ze hebben ook daar de grootste Amerikaanse ambassade ter wereld in Bagdad. 16.000 man, zag ik. Zoiets. Ja. <laughs> en, uh, wat je maar wat die doen ons, is ja. niet helemaal duidelijk natuurlijk. Nee. Uh, en daarom, Het is ook, wordt ook een probleem voor de Amerikanen. Die gaan zich ook langzaam daaruit terugtrekken. Dus het is duidelijk dat ze daar niet willen blijven. Nee. We gaan even... Uh, uh, nog met iemand spreken die zich uh, uitvoerig met Irak heeft bemoeid. Want de invasie vond plaats weliswaar zonder instemming... van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Maar toch kwam er toen al snel een VN-gezant, Sergio Vieira de Mello... en een VN-missie die verantwoordelijkheden op zich nam. En nog hetzelfde jaar, een paar maanden na zijn komst... op 19 augustus 2003 om precies te zijn... vond de Mello samen met 21 anderen de dood bij een bomaanslag in Baghdad... gericht tegen de Verenigde Naties. Voormalig partij van de arbeidsleider Ad Melkert bekleedde dezelfde post. Een jaar lang, van juli 2009 tot september 2011. En we hebben hem nu aan de telefoon vanuit Washington. Dag meneer Melkert. Goedenavond. Ja. Even uh, terug naar dat begin van die VN-missie in uh, Irak. Er was dus geen mandaat. De Verenigde Staten liepen al snel vast. Toen is de Verenigde Naties er toch in een vrij onveilige situatie ingestapt. Zijn de VN er te snel in gegaan toen? Nou ja, de, de VN heeft, uh, heeft vaak nauwelijks keuze in, in dit soort situaties. Het is algemeen bekend dat het tot groot chagrijn van uh, secretaris-generaal Annan... In die tijd is gebeurd uh, dat de VN erin moest in een situatie waar duidelijk was dat er uh, geen mandaat was voor wat er uh, daarvoor afgaand was gebeurd. Hij voelde zich onder druk gezet? Oh, absoluut. En daar, is, daar heeft hij ook uitgebreid over uh, geschreven. Mm -hmm. uh, geen blad voor de mond nemend. Uh, maar tegelijkertijd is de VN, uh, je zou zeggen, door het lot bepaald, de organisatie... Die uh, in touw moet als het gaat om uh, ernstige humanitaire uh, situaties, de uh, ontwikkeling die nodig is, de reconstructie van een land. En er zijn natuurlijk meer voorbeelden dan Irak, waar de VN ergens terecht is gekomen uh, in een situatie waar niet om gevraagd is, waar nee. niet over besloten is, maar waar wel uh, dringend hulp nodig is voor de mensen die dat het hardste nodig hebben. Ja. Heeft de, de VN uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren in Irak? In een aantal opzichten zeker. De VN heeft een bijdrage geleverd aan het zeg maar, internationaliseren van de betrokkenheid bij Irak. Zodat die niet totaal afhankelijk was van de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk geleidelijk aan gebeurd, Omdat in het begin de Amerikanen volkomen dominant waren. Maar naar de mate dat ook duidelijk werd dat de Amerikanen zich zouden... ...moeten gaan terugtrekken, omdat Iraki's dat uh, wilden, is de rol van de Verenigde Naties uh, vergroot. En dat, dat gebeurde ook in de periode dat ik daar zelf zat. Ja. Want het was heel belangrijk dat er een akkoord was dat de Amerikanen uh, eind 2011 zouden weggaan. En dat heeft uh, zeker ook ruimte gegeven, bijvoorbeeld in het help organiseren van uh, verkiezingen... Ja. Uh, om uh, de rol van de Verenigde Naties uh, meer prominent te maken. Ja. Als, als, u, uh, als u nu hoort, uh, we hadden het net even over een, een Engelse journalist... die de regering Al Maliki de meest dysfunctionele uh, ter wereld noemt. Um, hebt, u, hebt u zelf dan daar voor uw gevoel toch een positieve bijdrage kunnen leveren? Hoe kijkt u daarop terug? Ja, ik weet niet of ik het eens zou zijn met zo'n uh, zo kwalificatie. Uh, dat is makkelijk uh, gezegd, uh, maar ik hoorde net Joost Hilterman ook een aantal dingen zeggen over uh, wat er met, die, met het administratieve apparaat is gebeurd. Irak heeft een hele grote traditie. ...langer dan Britten, Amerikanen of Nederlanders om uh, de eigen administratie te voeren. Dus het is niet zo dat ze het niet kunnen. Er zijn wel allerlei factoren die uh, verklaren waarom het uh, in veel opzichten nog niet gaat... ...zoals het zou moeten of gewoon slecht gaat, of dat er geen besluiten worden genomen. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het dus allemaal een zootje is... ...want er is, uh, er is ook wel degelijk sprake van, van reconstructie, van het herstel van infrastructuur... ...de olieproductie die weer... ...meer op gang is gekomen. Er gebeurt natuurlijk enorm veel in het noordelijk deel van Irak... ...in het Koerdistan, in de Koerdistan-regio. Dus het is allemaal wel wat genuanceerder. Ja. De VN heeft daar zeker ook... ...via de, de, de organisaties, de gespecialiseerde organisaties... ...een bijdrage aan geleverd en doet dat nog steeds. Ja. Um, maar dat, dat zijn natuurlijk betrekkelijk beperkte bijdragen... ...capaciteit, uh, overdracht... Uh, uh, hier en daar wat, wat expertise uh, die kan worden uh, geleverd... die uh, ook hier en daar tot resultaten leidt... maar ja. zeker over de brede linie nog niet het herstel voor Irak heeft gebracht wat nodig is. Ja. Tegelijkertijd is de economische ontwikkeling ook uh, enorm. En dat verklaart ook weer een deel van het probleem bijvoorbeeld met de elektriciteit. Hè. Er is het een en ander gerehabiliteerd aan elektriciteitsvoorziening... maar de groei is zodanig dat er veel meer... Uh, elektriciteitsvoorziening nodig is. En dus loopt men, uh, wat dat betreft nog steeds achter de feiten aan. Ja. Joost Hilteman, hoe, hoe schat jij de, de rol van de Verenigde Naties in... de afgelopen tien jaar? Ja. Nou, uh, ik, ik ben het helemaal met, uh, met uh, de heer Melk het eens... dat, uh, dat de VN er eigenlijk uh, ingeduwd is en, en tege, tegen haar zin in. Uh, maar dat is een feit. En dezelfde, en, en, maar de, tegelijkertijd heeft de VN het uh, met die beperkte rol... ontzettend goed gedaan, denk ik. En ik zou zeggen, de, de, twee of drie punten. Um, ten eerste, met de hulp met de, uh, de twiste gebieden. De, tussen de Koerden en, en, en Irak. Daar, ja. daar is uh, onder. De, de grens van het Koerdisch gebied zijn. met name twee oliegebieden waar uh, nogal veel. Uh, een aantal oliegebieden. Ja, twist dat is over is. Hè? Ja, ja. Uh, en is, daar dat is nog geen oplossing voor. Maar er is wel uh, aardig bemiddeld, vind ik. Uh, ten tweede, uh, de verkiezing, waar uh, de heer Melk zelf bij betrokken was. Ik denk uh, dat hij over goed gegaan is in 2010. Dat is heel belangrijk geweest. En het opbouwen van een nieuwe coalitie-regering. Uh, en ten derde, en meer recentelijk, de vraag van een groep van Iraanse ballingen... die in Irak wonen, die een probleem waren... omdat ze niet aan de kant van de Irakse overheid staan... en die overgeheveld zijn van een basis aan de Iraanse grens... naar een voormalige Amerikaanse basis bij het vliegveld van Baghdad. En dat is... Dat is ook goed, tot wel ja, goed gegaan. Dus, ja. uh, dat zijn, wat betreft die rollen heeft, heeft de VN het echt goed gedaan. Ja. Meneer Melkert, als u um, uh, uw oude werkgever zou moeten adviseren... Voor een, uh, voor een soortgelijke situatie in de toekomst... wat zou uw belangrijkste advies zijn? Ja, het belangrijkste advies blijft natuurlijk om... Uh, als, als er al uh, ingrijpen van buitenaf uh, nodig is... dat dat een zo breed mogelijk uh, politiek uh, draagvlak uh, heeft... Want de, ook de rol van de VN in Irak heeft lange tijd toch wel geleden onder de grote verschillen van mening. Ik heb dat zelf ook nog meegemaakt. Als je in de Europese Unie ging discussiëren, dan waren er nog lange tijd landen... die eigenlijk weinig met Irak te maken wilden hebben... omdat ze nog steeds boos waren over de wijze waarop het destijds gegaan was. Ja. En, en het tweede blijft natuurlijk ook de lange adem. Middelen beschikbaar blijven stellen voor een, een langere betrokkenheid van de internationale gemeenschap... bij de wederopbouw. Uh, is dat te ik... weinig geweest in Irak? Nou, tot, tot nu toe is dat, is dat nog redelijk gebleven. Maar ik vraag me af hoe lang dat uh, nog uh, volgehouden gaat worden. Uh, zeker ook omdat je niet vandaag de dag niet direct kunt zien... van dit is wat de VN doet en bijdraagt. Want Iraki's hebben zelf echt het heft in handen. Dat hebben de Amerikanen gemerkt. Dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor de VN. En tegelijkertijd heb ik zelf ook waargenomen dat de pure aanwezigheid van een forse uh, VN-representatie, uh, de betrokkenheid bij politieke gesprekken, bij onderhandelingen, dat dat vaak indirect toch een hele belangrijke werking, ook zelfs dempende werking kan hebben op het, uh, in de hand houden van uh, conflicten. Hmm. Dat lijkt mij ook in de komende tijd van belang voor Irak. Ja. En uh, de wereldgemeenschap zal er wat dat betreft de aandacht bij moeten houden. Maar het is wel de vraag of dat gebeurt. Dank u wel, meneer Melker. Graag gedaan. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, want u luistert nog steeds naar het bureau Buitenland. Het hele uur spreken we over uh, Irak, want de komende week is het tien jaar geleden... dat Amerika dat land binnenviel. Eh, binnen en mijn gast is Joost Hilteman, Irak-expert verbonden aan de International Crisis Group. Um, meneer Hilteman, even, even wat breder naar de regio kijken. Um, burgeroorlog in Syrië, wat voor invloed heeft dat op Irak? Het probleem is dat... Um, uh... Syrië net zoals Irak, een, een hele broze mozaïek van etnische en professionele groepen heeft. En, um, en die zetten, zijn elkaar verbonden. Ook tribaal trouwens. En um, dus als, die, als, Irak, als Syrië uit elkaar valt... Uh, zal dat veel grote gevolgen voor Irak zelf hebben. Omdat die groepen elkaar dat Als de rebellen winnen in Syrië, krijgen wij hier een sectarische oorlog. Ja, dat zegt hij. Omdat als de, als de rebellen winnen in Syrië dan zijn dat sunnitische rebellen. Mm -hmm. En dat wordt dan een sunnitische orde, regering of wat dan ook. En, uh, en niet een Shiïtische. er zijn niet veel Shiïten in, in Syrië... maar het regime daar is, uh, is natuurlijk Shiïtisch, maar, maar alawit. En dat zijn geen Shiïten, maar dat, die worden wel als Shiïten gezien. Uh, het zijn in ieder geval geen sunnieten En uh, Maliki heeft de regering van Bashar al-Assad gesteund. Niet omdat hij van Bashar houdt, hij heeft daar 17 jaar gewoond... en dat niet prettig gevonden, uh, maar omdat hij... Het alternatief vreest, de toekomst vreest. Hij denkt dat als die Soenieten aan de macht komen... dat die uh, dan de Soenieten in Irak een tweede kans geven... om terug te komen na 2003, na de nederlaag van 2003. Mm -hmm. En dat, dat, dat, dat die sectarische dynamiek in Irak weer naar voren komt. Ja. En dan hou je nog bij dat als het regime van Syrië valt... Omwerf, uh, dat uh, Iran dan eigenlijk zijn bondgenoot verloren is. En die hebben dan geen bondgenoot in de regio meer behalve... Maliki. Dus dan komt die sunnitische siïtische tegenstelling nog veel meer op scherp te staan. Die wordt geaccentueerd. Dan, ja. Ja. Dat is dan het donkere scenario, zal ik maar zeggen. De sectarische oorlog, misschien als gevolg van Syrië. Wat, wat is eigenlijk het positieve scenario? Nou, uh, in het Engels noem je dat de model through scenario. Het komt allemaal wel een beetje goed, maar het zal er niet uh, al, al te prettig uitzien. Maar voor de nabije toekomst, er zijn volgend jaar verkiezingen. Ja, nou, voor de verkiezingen zelf. Het probleem is dat de vorige verkiezingen plaatsvonden toen de Amerikanen er nog waren. Dit zijn de echte eerste verkiezingen zonder een buitenlandse betrokkenheid. Behalve de VN, maar die kunnen gewoon niet genoeg mensen daarvoor inzetten. Um, dus het is dus een grote vraag of ze, of ze vrij en eerlijk zullen zijn. Mm -hmm. En uh, Maliki zou uh, zich uh, weer kandidaat kunnen stellen voor een derde termijn. Dat mag onder de grondwet. Uh, veel van zijn tegenstanders willen dat natuurlijk niet. En, en ik denk dat het ook niet verstandig is als hij dat doet. Maar ik denk wel dat hij het wel gaat doen. En hoe lang denkt u voor zover het mogelijk is dat het duurt voordat het één land wordt? Wat is het meest waarschijnlijke scenario? Valt Irak toch uit elkaar in drie verschillende etnische religieuze gebieden? Of... Nou, Irak is natuurlijk nog één land. Uh, de Koerdische regio is, is apart, maar binnen het land zelf nog. Uh -huh. Dat kan veranderen in de toekomst. Wat betreft Sunnit en Shiiten zal het land niet uit elkaar vallen in twee gedeeltes. Maar het grote probleem is dat het misschien een soort Somalië wordt. Dat het gewoon uit elkaar valt. Als een soort mislukte staat. Ja, als een mislukte staat. Goed, nou... Helaas niet echt een positieve noot waar we op kunnen eindigen. Maar we gaan in ieder geval kijken volgend jaar... wat die verkiezingen voor verlichting kunnen brengen. Hartelijk dank, Joost Hilteman. Dit was het Bureau Buitenland van 17 maart. Volgende week zenden we weer uit vanuit Hilversum. Met een reportage, weliswaar weer, vanuit Brussel... geven we het startschot van een groot project over belastingen. Met veel opzienbarende reportages. Alles op radio en televisie van de VPRO gaat over belastingen. En u hoort bij ons dan onder meer dit. Nu wij de belastinginkomsten zo hard nodig hebben in Portugal, dan nou gaan we dat aan Nederland geven. En dan moet Nederland ons vervolgens weer helpen omdat we in een crisis zitten. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ja, Dennis de Jong was dat, Europarlementariër voor de SP. Volgende week dus veel belastingen bij ons. Zometeen na het nieuws en de ster onze collega's van Labyrinth. Hartelijk dank voor het luisteren. Voor nu en wellicht Andere tot later op de wereld.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 Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Oh, en Ecosim wordt aanbevolen door tandartsen en tandprothetici. Door ons dus. Dit is Radio 1.